Zes uur. Renate Evers met het NOS-journaal. In een aantal Turkse steden is het tot diep in de nacht onrustig geweest. Onder meer in Istanbul en Ankara kwam het opnieuw tot botsingen... tussen demonstranten en oproepolitie. Twee vakbonden hebben voor vandaag een nationale staking afgekondigd. Ze protesteren hiermee tegen de manier waarop de politie... tegen demonstranten is opgetreden... en zaterdagavond het Gezi-park in Istanbul heeft ontruimd. Britse veiligheidsdiensten hebben leden van de G20 afgeluisterd tijdens twee toppen in Groot-Brittannië in 2009. Dat meldt de krant The Guardian op basis van geheime documenten die de krant kreeg van klokkenluider Edward Snowden. De onthulling komt aan de vooravond van een G8-top in Noord-Ierland. Van politici uit diverse landen, zoals Turkije en Zuid-Afrika, werden computers gehackt en telefoongesprekken afgeluisterd. Elke winkelier zou een pinautomaat moeten hebben. Dat zegt brancheorganisatie Detailhandel Nederland... naar aanleiding van een rapport over het betalen met de pinpas. Pinnen wordt steeds gewoner... en is voor de winkelier goedkoper dan contante betalingen. Ongeveer 5 van de winkeliers heeft nu nog geen pinautomaat. De laatste jaren komt ook de pin-only winkel op. In zo'n 200 winkels kan niet meer contant worden betaald. In Duiven bij Arnhem zijn twee mensen uit een auto gehaald die in de sloot was beland. Ze zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens buurtbewoners kwam de auto in het water terecht na een achtervolging, maar de politie kan dat niet bevestigen. Wel is de politie op zoek naar een auto die na het ongeluk met hoge snelheid zou zijn weggereden. Het weer in de ochtendzon. In de loop van de dag stroomt warme lucht het land in. De bewolking neemt dan toe en aan het eind van de middag en avond valt er wat regen. Het wordt 21 tot 28 graden. De dagen daarna wordt het nog warmer met woensdag lokaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal met Marcel Oosten. Het is maandag 17 juni. Goedemorgen. Storm van protest in Turkije is nog niet gaan liggen. Laatste nieuws daarover krijgt u van Bram van Meulen in Istanbul. En er wordt inmiddels ook gedemonstreerd voor Erdogan. Over de verdeeldheid tussen de Turken... praat ik met universitair docent Geschiedenis Zini Özdil. U hoort ook wat van goedje trouwens de politie over de demonstranten spuiten. Scheidsrechters die hebben kritiek op de nieuwe regels die per 1 juli ingaan voor het amateurvoetbal. Landelijke scheidsrechtersbond trekt aan de bel. En die nieuwe regels zijn opgesteld naar aanleiding van de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen. Rechter doet vandaag uitspraak in die zaak. U hoort meer over het afluisteren door Groot-Brittannië van de G20. Noord-Korea wil opeens weer praten met de Verenigde Staten. En Italië gaat fors investeren om de crisis tegen te gaan. En dan wordt het de komende dagen ook nog behoorlijk warm. Het tropisch warm, misschien wel. En dat kan de Brabantse natuur nou eigenlijk net niet gebruiken, Marino Remmers. Oh, het is wel droog in de bossen, maar het is ook prachtig met deze zonsopkomst. Het gaat om de Vennen bij Oosterwijk. Daarvoor is het code rood, maar niet vanwege bosbranden. En muziek hebben we ook vanochtend in het Radio 1 Journaal... om te beginnen van John Farnham. me Een minuut over zes u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Ik ga u bijpraten over het nieuws van de afgelopen uren. Britse veiligheidsdiensten hebben deelnemers aan de G20 afgeluisterd... tijdens twee toppen in Groot-Brittannië. meldt The Guardian op basis van documenten... die zouden zijn gelekt door de klokkenluider Edward Snowden. Correspondent Arjen van der Horst vertelt wat er in die documenten staat. De Britse veiligheidsdiensten hadden tijdens de G20 in 2009 onder meer internetcafés opgezet die diplomaten en buitenlandse politici konden gebruiken. En via deze internetcafés konden de Britten e-mails onderscheppen. Verder uh, hield een team van 45 analisten in de gaten wie met wie allemaal belde. Zelfs de blackberries van deelnemers waren gehackt om zo het telefoon- en e-mailverkeer af te luisteren. Spionage tussen bondgenoten zou wel vaker voorkomen, maar het zou nu voor het eerst zijn dat er ook harde bewijzen voor zijn. U hoort daar straks meer over van de A, Tweede Kamerlid Tseltjuk Östürk, is door zijn fractie teruggefloten. Nadat hij op L1 had gezegd dat het geweld van de Turkse politie in Istanbul wel meevalt. Op de vraag of er in Istanbul buitenproportioneel geweld wordt gebruikt, antwoordde hij het volgende: Kijk, als ik dat vergelijk met Londen en andere landen, eh, valt, valt het geweld eh, met andere landen vergelijken wel mee. Ja, duizenden mensen zijn gewond geraakt, vijf doden. Ik is internationaal in, in Amsterdam in, in, toen uh, onze koningin werd. Uh, en guldig is er ook geweld gebruikt. Dus we moeten ook een beetje. zijn geen dode gevallen. Nee, geen dode, gelukkig maar niet. Ik, ik keur het geweld niet goed, maar ik zeg wel uh, dat uh, ook in andere landen op het moment dat er echt veel uh, gebeurt, dat de politie ingrijpt. Bronnen binnen de Partij van de Arbeid bevestigen dat Usturk op zijn opmerking is aangesproken. En niet lang daarna kwam hij op zijn woorden inderdaad ook terug. Op Twitter zei hij dat, het beeld, dat hij het beeld betreurt, dat is ontstaan, dat hij het geweld tegen vreedzame demonstranten afkeurt. Russische president Poetin en de Britse premier Cameron verschillen nog steeds van mening over een oplossing voor het conflict in Syrië. De twee spraken voorafgaand aan de G8-top die vandaag begint in Noord-Ierland. Volgens Poetin schendt Rusland geen internationale wetten door wapens te leveren aan de wettige regering van Syrië. Cameron zei dat het geen geheim is dat hij en Poetin van mening verschillen over Syrië, maar dat ze wel hetzelfde doel voor ogen hebben, een einde aan het bloedvergieten. You can see there are very big differences between the analysis we have of what happened in Syria and who is to blame. But where there is common ground is we both see a humanitarian catastrophe. We both see uh, the dangers of instability and extremism. We both want to see a peace conference and a transition. Putin en Cameron hopen dat de strijdende partijen in Syrië tot een overeenkomst kunnen komen op de vredesconferentie volgende maand in Genève. Iedere winkelier zou in zijn zaak een pinautomaat moeten hebben. Dat zegt de brancheorganisatie naar aanleiding van nieuwe cijfers. In 2012 betaalden we met z'n allen in totaal 60,8 miljard euro met de Pinpas. En dat bedrag blijft groeien. Volgens Detailhandel Nederland accepteren zo'n 200 winkels helemaal geen contant geld meer. Supermarktketen Markt, bijvoorbeeld, heeft sinds de oprichting nog nooit cash geaccepteerd. Nog nooit de cent over de toonbank. Ja. We hebben ook geen kasteladers, dus dat gaat gewoon niet. We hebben alleen maar plastic. Dit is het gevoel dat er nog nooit is ingebroken? Nee, ook dat niet. Uh, geen overvallen natuurlijk. Uh, makkelijke kastelverdrachten, want dat heb je natuurlijk ook niet. Uh, gewoon afsluiten, weggaan. Dus is ja. ideaal. En in Duiven bij Arnhem zijn gisteravond laat twee mensen uit een auto bevrijd... die in de sloot was beland. De auto raakte van de provinciale weg, sloeg over de kop... en belandde vervolgens in het water. politie vertelt hoe de mensen uit het wrak zijn gehaald. Standers heeft in ieder geval een van de personen eruit weten te halen. In eerste instantie was er sprake van dat er uh, drie personen in de auto zaten. Na later bleek bleken dat er twee te zijn. De tweede persoon is door de hulpdiensten uit het autovak uh, gehaald. En beide zijn zwaagrond overgebracht naar het ziekenhuis gisteravond. Volgens buurtbewoners gebeurde het ongeluk na een achtervolging. Politie kan dat niet bevestigen. Wel meldde de politie op Burgernet dat agenten op zoek zijn naar een auto... die na het ongeluk in Duiven met hoge snelheid zou zijn doorgereden. Eerst de blik in de kranten. Eerst het Algemeen Dagblad valt gelijk op een deelnemer... aan het zomercarnaval in Rotterdam. Daaronder de opening van de krant... Kanker over 20 jaar nog zelden dodelijk. 90% van alle kankergevallen is over 20 jaar dus niet meer dodelijk... voorspelt het vooraanstaande kankercentrum Antonie van Leeuwenhoek. We staan aan de vooravond van een revolutie. Volkskrant opent met de verkiezingen, presidentsverkiezingen in Iran. Rouhani, de gematigde, is de kop boven het artikel. Iraniërs hebben gekozen voor de meest hervormingsgezinde kandidaat. De grote vraag is, zegt de Volkskrant of de nieuwe president... de geestelijke leiding van Iran op zijn weg zal vinden. En een foto van Rouhani vinden we voorop. Trouw, gematigde Rouhani, wint de verkiezingen. Iran staat erbij, democratie het eindelijk, is een citaat. Maar de krant opent met het bericht dat agressieve klant... Als die opduikt, dan gaat het loket direct dicht. Minister Plasterk van binnenlandse Zaken... Die wil strikte gedragsregels bij geweld in de publieke ruimte. Bewindsman, verantwoordelijk trouwens voor het nationaal programma... Uh, veilig publieke taak, wil paal en perk stellen aan agressie en geweld... in werksituaties en het openbaar bestuur. En de Telegraaf nog die opent met een dubbelrooi van Lloyds... in het Vira-drama. Wat schrijft de krant? Nou, Lloyds, die Lloyds Register... controleinstantie ontving miljoenen van NS en de MM, en MBS... de Belgische Spoorwegmaatschappij, om de bouw te begeleiden... maar kreeg tegelijkertijd een vette opdracht van de bouwer ansaldo Breda om de Vira te keuren. En verder op de voorpagina schrijft de Telegraaf nog... over een doorbraak in de moord op Wiels, Helmin Wiels... politicus op Curaçao en die het doorbraak zou alles te maken hebben met arrestatie... zaterdagavond toen in Zoetermeer een 26-jarige man uit Curaçao... in de Boeien werd geslagen. Aldus de Telegraaf. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Het NOS Radio 1 Journaal. Feel the light on the side of your car, like a burner piece into the top of your heart. smile at two Your worries do the same thing. you feel the bones in the people pass. you carry a love to the question you ask. You shine, so bright like a satellite tonight. You get what you're made for. A world full of wonder. Summarize every day I Summarize every day A sunrise every day. Man Friday hoorde u. Een band uit Zimbabwe met Sunrise every day. Nou, mijn oorlogs. Vandaag in ieder geval wel. Ah. Ja, voorzichtig een beetje uitkijken. Het is in het donkere bos hier een beetje schemerig nog. Terwijl toch de zon al omhoog klimt. In Groot Spijk. Zo heet het hier het bosgebiedje. We zitten in Oosterwijk. Oosterwijk. Lommerrijke omgeving, veel bossen tussen Tilburg en Den Bosch. En we zijn hier vanwege het feit dat het code rood is hier. En meestal heeft het dan te maken met... dat de brandweer dan vindt dat er groot gevaar is voor bosbranden. Dat is op het moment niet zo. En toch is het code rood. En dat heeft wel te maken voor een deel met de droogte. Want wat ze in Duitsland te veel hebben, hebben ze hier te weinig. In dit gebied liggen heel veel vennetjes. Maar daar gaat het niet goed mee. Eh... Uh, niet alleen is het te droog, de vennen zijn ook te zuur. Nog steeds komt dat door, ja, onder andere wat de landbouw loslaat op het Brabantse gebied. En daarom heeft de provincie via een rapport code rood geslagen. En daarom komt straks Frans Kapiteins van Natuurmonumenten, hier van het bezoekerscentrum, om met mij een boswandeling te maken, om het daar eens over te hebben. En toen dacht ik gisteren, toen we dit onderwerp aansneden Om dit vanochtend te doen, toen dacht ik, dat hebben we toch eens eerder meegemaakt. Zure regen, was het niet de jaren 80? Jawel, 1986 was er een week tegen de zure regen. En in 1994 mochten de boeren hun mes niet zomaar meer uitrijden. Luister even naar twee korte fragmenten uit een oud nos -journaal. De zure regenweek kwam wat het plakken van stickers betreft wat moeizaam op gang in Amsterdam. Maar het stationsplein kwam toch nog snel in het teken van zure regen te staan. Oh, wat is het, hier. Terwijl de mensen van het vervoerbedrijf doorplakken, deelt minister Winsemius van Milieu de eerste zogenoemde groene kaart uit. De kaart is bedoeld om mensen uit de auto te houden onder het motto, neem de bus, het scheelt een bos. De minister vertrekt inmiddels met een speciale zure regentrein uit Amsterdam richting Utrecht. Ruim dertig jaar deden de boeren het zo. Voortaan moet het op deze manier. De ouderwetse gierkart is vanaf morgen wettelijk verboden. In het vervolg moet alle mest worden geïnjecteerd. De uitstoot van ammoniak zal daardoor verminderen en de verzuring afnemen. De injectiemethode waarbij er sleuven worden getrokken... die vervolgens met mest worden volgespoten, is al een aantal jaren in gebruik. Ja. Toen moest de mestkar weg en nu rijden er inderdaad ook hier door het landschap van die injecteermachines die de mest dus onder de grond spuiten. En wat gek, nog steeds na al die jaren is er sprake van, ja, van het probleem dat er dus te veel stoffen in zitten in de lucht en in de bodem die er niet in thuis horen waardoor eh, vroeger was het zo dat er te veel gras in het bos kwam en nu is het dus code rood voor de vennen als je er zo naar kijkt Marcel zou je het niet zeggen het is prachtig net nog een konijn wat aan de rand komt drinken Kijk. het is een plaatje nou dat wordt er geen zure bijdragers vanochtend toch een beetje het mooie van het Brabantse landschap hoort u van Mino Remmers we gaan hem volgen daarbij de vennen in Brabant een meterslang zeil dat volop bij overstromingen en het water keert. Nou, dat scheelt zomaar duizend zware zandzakken. Een van de innovaties die gedemonstreerd werden... tijdens de officiële opening van Floodproof Holland. Dat is een nieuwe proeftuin van de TU Delft. In midden-Europa begint het water inmiddels wel te dalen. Maar wie weet, dit is iets voor de volgende keer. Want zandzakken zijn zwaar en onhandig. En volgens verslaggever Karen Alberts... kan het een stuk sneller en efficiënter waterkeringen bouwen. Het is wel even zeulen, Bas Reedijk van BAM, Maar uh, het werkt wel, hè? Ja, hoor, zeker. Dit is een mooie waterkering. Snel te op te bouwen, degelijk. En het is een waterkering van gele, plastieke, holle bakken. Het zijn kunststofbakken, ja. En die wegen maar acht kilo per stuk. En één zo'n bak die vervangt een groot aantal zandzakken. En links en rechts is nog een stukje zandzakdam te zien. En uh, het is veel makkelijker en sneller aan te brengen dan zandzakken. En jullie kiezen ervoor om die bakken te vullen met gepompt water. Zou die makkelijker zijn om die gewoon al te laten vollopen met het water van de overstroming? Ja, nou wij hebben liever een kering die al vol is voordat het hoogwater eraan komt. Dus dat die stabiel is, dat die niet door mensen weggehaald kan worden. Als die eenmaal staat, weegt een zo'n bak 300 kilo gevuld met water. En dus, dus ja, het is heel makkelijk, het water komt op je af, het vloedwater. En je kan het gewoon met de pomp heel makkelijk vullen. En dan zijn ze gevuld en dan staan ze daar ja, een, een waterdijk te zijn. Ja. Maar wat als het water weer gezakt is? Uh, dan haal je ze gewoon leeg. En we pompen ze ook gewoon leeg. En uh, mensen die geen pomp hebben, kunnen met een emmer zo leeg scheppen. Dat gaat ook makkelijk. En dan zet je ze in elkaar. Dus ze passen uiteindelijk weer als een stapel in elkaar. En je de passen er de 400 in een container. Dus in een container achter op een vrachtwagen kan je 400 popspaces vervoeren. Maar al bestellingen binnen, uit Duitsland? Nee, nog niet. Wel Wat we wel zien, is er heel veel bezoek uit, uh, op de website. Heel veel Duitsers die kijken op onze website. Maar nog geen, uh, geen concrete bestellingen. En dan in de derde bak. Ja, daar liggen in geval op het oog traditionele zandzakken, Jean-Paul de Garde. Door u bedacht, maar zandzakken zijn het niet, hè? althans niet helemaal. Ze doen hetzelfde als uh, traditionele zandzakken. Ze heten green soil bags. Het grote verschil is dat in deze zakken de voorgeschreven zadenmix... aan de binnenzijde al is ingelijmd. En dat zorgt ervoor, dat als je ze vult dus niet met alleen zand... maar ook met zwelkleikorrels en cultuurgrond... en je laat die zak inderdaad liggen na een calamiteit... ontkiemen die zaden die wortels gaan groeien in het pakket. En die houden de grond bij elkaar. De verpakking zelf verteert. En na vier, vijf maanden ga je er gewoon met de grasmaaier overheen... en is jouw nooddijk onderdeel geworden van de dijk die er al lag. En dat scheelt een heleboel opruimwerkzaamheden. Nou, dat is het. En uh, zo ben ik ook op het idee gekomen. Uh, tijdens de calamiteit dan, uh, is de focus dus op uh, gevaar, dreiging. Uh, we moeten in no time met, uh, met een heleboel vrijwilligers... en, en uh, brandweer, genietroepen iets beschermd worden een gebied. Maar vijf, zes dagen later, als die waterniveaus weer zakken... dan zijn al die vrijwilligers verdwenen. De brandweer kun je ook niet meer bellen. En uh, die die zitten al lang weer in vlucht. En dan staan vaak die waterschappen er alleen voor... om die zandzakken op te ruimen. En dat gaat dus vaak met de steliemesje... zak voor zak opensnijden, leegkieperen. En uh, daar ben je dagen mee bezig. En dat is een behoorlijke kostenpost gebleken. En... Uh, nou kun je deze zakken natuurlijk niet laten liggen bij mensen voor de deur of op een fietspad. Daar moet je ze dan ook niet gebruiken. Maar 80% van het dijkgebied is landelijk. En kun je ze dus wel gewoon laten liggen. Marjan Krijns van de TU Delft. Betekent dat het einde van de zandzak op termijn? Nou, niet het einde. Dit zijn alle drie toepassingen die op een andere manier... In een en een snellere en goedkopere manier gebruikt kunnen worden. Ieder product heeft zijn eigen voordelen. Maar misschien ook nadelen? En ook nadelen. Dus een aantal daarvan zijn juist heel goed toepasbaar... op een dijk of een harde ondergrond. Deze boxbergers heeft het grote voordeel dat ze wat hoger kunnen keren. En zo heeft elk zijn eigen voordeel. Maar zandzakken blijven nodig. Ik denk dat de zandzak, uh, ook nog wel een product zal zijn... wat uh, in de toekomst ook nog steeds gebruikt zal worden. Dus Marjan Krijns van de TU Delft en Floodproof Holland, Holland... Proeftuin van de DU, TU Delft wordt vandaag geopend. Vijf voor half zeven. Pepperspray in het waterkanon. Turkse politie zette afgelopen weekend een nieuw middel in... tegen de demonstranten, tot afgrijzen van hun sympathisanten in Nederland. Meer dan duizend Turkse Nederlanders protesteerden gisteren in Amsterdam... tegen het harde optreden van de oproeppolitie in Istanbul. Verslaggever Martijs van der Wiel ving ze op. Ze demonstreren iedere dag. In Amsterdam is het elke dag, zoals je weet. In de avond, 8 uur. Maar vandaag waren ze met echt veel. En dat wordt met de dag meer zo, zo, zodra het extremisme in Turkije wat eigen wordt. Wordt het ook met de draad meer mensen op straat natuurlijk. Vandaag zijn ze ook gaan lopen door de stad van het Beursplein. Tot aan het Vondelpark waar de vlaggen weer worden opgerold. Wat <hums> staat het voor, TGB? Het, uh, Turkse jongerenvereniging, Turkey Against Lieping. En wij kennen zelf ook persoonlijk mensen uh, die daar een strijd voeren, ook leden van uh, de TGB. Ja. Um, die ons ook foto's sturen van hun persoonlijk. En dan ja. zie je ook echt gewoon brandwonden. Dus... Ja. Wat vertellen ze erover? Over wat ze daarvan voelden, wat er in dat ja, water zat. Ze zeggen dat het een heel branderig gevoel geeft. En dat het eigenlijk lijkt alsof er kokend water over je heen wordt gegooid. Ja. Dus het geeft gewoon een heel branderig gevoel en uh, ja, je wil eigenlijk alleen maar verkoeling en het doet heel erg veel pijn, zeggen ze. Wat zegt het u dat de politie een nieuw middel inzet, eigenlijk verder gaat, niet meer alleen het waterkanon, maar dan ook nog spullen toevoegen. Traaggas is kennelijk niet voldoende. Volgens mij is het wel duidelijk wat hij zegt. Ja. Hij is gewoon een dictator, die, uh, hij luistert niet naar het volk ja. en doet er alles om tegen om het volk stil te krijgen. Ja. Wat zeggen jullie vrienden daarover? Wat is hun reactie? Van nu gaan we wel naar huis of... Nog juist de tegenovergestelde? Nee, uh, juist doorgaan met de strijd. Want dit laat wel zien dat hij eigenlijk uh, heel erg in paniek is. En uh, het laat wederom zijn onbuigzaamheid zien. Ik denk dat hij zelf ook wel doorheeft dat dit gewoon zijn laatste dagen zijn. Dus hij denkt... Waar denkt hij er niet over, toch? Nou, zelf persoonlijk niet. Maar als je ziet uh, hoe het volk daar in een eenheid uh, al dagen, al weken lang in strijd is... En ook... Het is toch niet het volk? Het is toch een deel van het volk? Ja, maar... Dat volk wat in eerste instantie achter hem stond, je ziet daar ook een verschuiving in. En ook uh, aanhangers van de die zeggen ook van, nou ja, een gedeelte daarvan dan althans. Wij hebben ook op hem gestemd, maar wat hij nu doet, ja, dat, dat kan gewoon niet. Wat kun je nog beginnen als het geweld van de politie... steeds heviger wordt en met nieuwe middelen? Blijven strijden. We de de zijn ook bereid om te sterven. En dan voel je je machteloos als je achter ze staat en je woont in Amsterdam. Ja, dus wij hopen dat we eigenlijk op deze manier... onze stem ook kunnen laten horen... en uh, ja, onze solidariteit kunnen uiten met uh, heel het volk in Turkije. Waardoor en Erdogan ziet uh, dat dat nou, veel Turken over heel de wereld tegen zijn beleid en dergelijke is. Maar ook voor de mensen daar, om te zien, jullie staan niet alleen. Toch lijkt hij me, toch niet bepaald de man die daarvan onder de indruk is. Misschien voorlopig niet, maar uiteindelijk zal dat wel moeten. Op den duur zal hij wel uh, moeten neervallen. Ja. En jullie staan hier morgenavond weer? Uiteraard, elke dag totdat hij uh, neervalt. Het NLS Radio 1 Journaal, sport. Epke Zonderland tuurde gisteren voor het eerst weer op hoog niveau... sinds de Olympische Spelen van Londen. Het resulteerde gelijk in twee nationale titels, op brug en aan rek. Zonderland was gespannen in de aanloop naar deze Nederlandse kampioenschappen. Uh, ja, er zat nog wel wat spanning op. Dat, uh, ja, vooral de, de laatste dagen dan merk je dat je niet helemaal uh, volledig fit bent en uitgerust. En uh, ja, je weet gewoon niet precies waar je staat. Normaal heb je een voorbereiding, heb je al wat testwedstrijdjes gehad... En uh, ja, nu heb je daar geen tijd voor gehad. Dus op zich was het om die reden wel spannend. Want je wil gewoon uh, de laten zien. En uh, je wil niet van uh, zijn toestel afvallen. Dus uh, zat er zat eerst wel wat spanning op. Maar eigenlijk na brug toen was het ook wel weg. Toen voelde, voelde ik me wel fit. Dus uh, het was wel goed. Uw renner Bouke Mollema is tweede geworden... in het eindklassement van de Ronde van Zwitserland. Na afsluitende tijdrit eindigde Mollema als derde. 29 seconden achter de Portugese winnaar Rui Costa. Die daarmee ook eindigde als eerste in het algemeen klassement. Voor de tijdrit stond Mollema nog vijfde. En de Blanco renner had niet verwacht dat een podiumplek nog mogelijk was. Uh, nou ja, je hoopt er natuurlijk altijd op. Maar uh, ja, van tevoren stond ik vijfde en stond van uh, harder als goede tijdrijder stond ook nog achter me. Dus dan, ja, dan weet je dat het podium gewoon, gewoon lastig wordt. Alleen uh, ja, het was zo'n lastige tijdrit met, met eerst een heel stuk vlak... en daarna een klim van 10 kilometer. Ja, dan, als je dan een superdag hebt en uh, ja, de, de hele week voelde ik me goed... Kijk, dan, dan zijn er vaak grote verschillen in, in zo'n tijdrit op dit parcours. Dus uh, ja, ik ben heel blij dat, uh, dat de benen goed waren... en dat, uh, ja, dat ik nog het podium heb gehaald. Michaela Krajček is doorgedrongen tot de tweede ronde... van het toernooi van Rosmalen. Ze won in twee sets van de Spaanse Espinoza... Een paar jaar geleden was dat een vanzelfsprekendheid. Maar dit weekend was het voor Krajček een enorme opsteker. Afgelopen jaren had ze te kampen met diverse blessures. Ja, heel lekker. Ik bedoel, het was een hele opluchting aan de ene kant. Aan de andere kant natuurlijk uh, gewoon blijdschap gezien... dat ik gewoon zo'n zo lange tijd uh, op dit niveau weer niet heb getennis. Dus uh, ja, heel erg tevreden gezien dat ik het ook hier op gast kon doen. En thuis gewoon, dus in Nederland. Schaatser Jorrit Bergsma is door bondscoach Arie Koops uit de voorlopige selectie gezet voor de Olympische ploegenachtervolging. Bergsma kwam dit weekend niet opdagen bij een tweedaags trainingskamp op Vlieland, de bondscoach. We hebben sinds januari en februari zijn we bezig geweest om op zoek te gaan naar uh, enkele data om een aantal zaken gezamenlijk op te kunnen pakken in de voorbereiding naar uh, Sochi. Uh, dat was sinds 4 april was dat bij coaches en sporters bekend. Totdat de coach van Jorrit, Jelit uh, Anema, er in mei achterkwam dat het toch niet zo goed uitkwam. En dat betekent dat Jorrit uiteindelijk niet is gekomen. Dan kun je geen onderdeel meer uitmaken van een team, wat echt als team wil opereren uh, in Sochi. En die ploegleider, Anema van de BAM-ploeg, werkgever van Bergsma, reageert teleurgesteld. Wij hadden niet begrepen dat het op twee dagen ging. En toen duidelijk werd dat uh, Jorrit twee dagen weg moest, heb ik om begrip gevraagd omdat wij heel uh, zware, juist deze week en vele uren, training hebben. Het zei zo, wij, wij accepteren de straf. Ik vind uh, wel dat als je uh, gewoon bondscoach bent... dan zul je in het seizoen moeten kijken wat het beste per team is. En als Jorrit hartstikke hard in de ronde rijdt... Nou ja, dan kan ik me niet voorstellen dat hij geen kans krijgt. Nou, daar denkt Arie Koops heel anders over. Die sluit namelijk een terugkeer van Bergsma uit. En twee wedstrijden in de strijd om de Confederations Cup zijn gisteravond gespeeld. Italië won met 2-1 van Mexico. En het duel tussen Spanje en Uruguay eindigde ook in 2-1. Pedro en Soldano scoorden voor Spanje. Een oudspeler van Ajax en FC Groningen. Suarez maakte in de slotfase toch nog het spannend... door vanuit een vrije trappen het doelpunt voor Uruguay te maken. Maar goed, ze kwamen dus niet meer langs zij. Zover het sportoverzicht. Straks hoort u meer over Noord-Korea. want het kan verkeren. Spanning liep vorig, euh, nee dit voorjaar nog hoog op. Nu zoekt Pyongyang toenadering. Hoort u meer over van onze correspondent Marieke de Vries. Dit is Radio 1. Nu is het is half zeven geweest. Hoogste tijd voor het NOS-journaal. Jan van der Putten, goedemorgen. Goedemorgen. In een aantal Turkse steden is het tot diep in de nacht onrustig geweest. Onder meer in Istanbul en Ankara kwam het opnieuw tot botsingen... tussen demonstranten en de oproerpolitie. Twee vakbonden hebben voor vandaag een nationale staking afgekondigd... uit protest tegen het politieoptreden.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 De Tsjechische premier treedt af, Netjas, vanwege een spionage- en corruptieschandaal binnen zijn regering. Zijn kabinetschef wordt verdacht van omkoping. En zij zou ook de vrouw van de premier hebben laten bespioneren. De geheime militaire dienst van Tsjechië zou van die spionage hebben afgeweten. In Duiven bij Arnhem zijn twee mensen uit een auto gehaald die in de sloot was beland. Ze zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens buurtbewoners kwam de auto in het water terecht na een achtervolging, maar de politie kan dat niet bevestigen. Dan nog het weer: eerst zon, later meer bewolking en in de namiddag en avond wat regen. Door 21 graden in Den Helder en 28 in Maastricht. En morgen zonnige periode en 24 tot 32 graden. En vanochtend zag ik al een prachtige zonsopgang... met een dauw over de velden. Schitterend. En daartussen staan al de eerste auto's stil. John Bakker bij de AWB, goedemorgen. Uh, goedemorgen. Ja, het zijn er niet zo gek veel, hoor. Op, uh, op drie plaatsen, om precies te zijn. Op de A7 vanuit Horen naar Amsterdam... bij de afrit Weidewormer, twee kilometer. Ook twee kilometer op de A8 vanuit Zaandam naar Amsterdam... bij Zaanstad-Zuid. En op de A28 van Zwolle naar Utrecht... bij Knoop het Twee kilometer. En hij staat. U weet het vast nog wel. Epke Zonderland en zijn gouden medaille. De afsprong. Dubbel salto, De Flying Dutchman. En hey, Hij staat. Ik staat. Het is ongekend. En u hoorde het. Voor het eerst sinds ze spelen in Londen deed hij weer mee. Officieel. Met een wedstrijd. Anna, heb je de meeting al Die in? Die is ingepland, ja. Ah, en heb je nog gecheckt? Ja, is geregeld. En is het rapport al? Je zit op de bus. Je bent geweldig. Hoe goed de uitzendkracht ook...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 Zes minuten over, half zeven. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Noord-Korea wil op hoog niveau gaan praten met de Verenigde Staten. En de Amerikanen mogen zelf tijd en plaats noemen voor dat gesprek... en bovendien ook nog de gespreksonderwerpen kiezen. Pyongyang stelt geen voorwaarden vooraf. Dat lijkt een opmerkelijk aanbod, want de afgelopen maanden... was Noord-Korea alleen maar bezig de spanning op te voeren. Het dreigde zelfs Zuid-Korea en de Verenigde Staten aan te vallen. Correspondent Marike de Vries. Marike, waar komt dit opeens vandaan? Nou, Noord-Korea wil vooral in de richting van China, bondgenoot China, bewijzen dat het open staat voor gesprekken. En dat doen ze eigenlijk al sinds eind mei, toen een hoge Noord-Koreaanse gezant in Peking te horen kreeg... dat ze vooral weer om de tafel moesten om die oplopende spanningen op te lossen. Want anders, zei China, anders zou China zich nog strikter gaan houden aan die economische sancties... en de grens nog meer op slot doen en dat Noord-Korea nu dit soort voorstellen doet... dat praten met die Amerikanen en met anderen... dat zegt natuurlijk ook wel iets over hoe zwak ze eigenlijk staan. Hè? Ondanks al dat hoge geblazen van de toren de afgelopen maanden. Ja, dan klinkt het toch, Amerika, een beetje als een moedje. Hoe geloofwaardig is dat aanbod dan? Nou ja, het is in ieder geval uh, heel strategisch. En het gebeurt ook wel op opvallend getimede momenten. Hoor. Kijk, anderhalve week geleden, een dag voordat de Chinese president Xi Jinping een bezoek bracht aan Amerikaanse president Obama. Toen nodigde Noord-Korea, Zuid-Korea opeens uit om op hoog niveau te praten. Omdat ze natuurlijk ook wel aanvoelden dat Xi en Obama het vast over die Koreaanse spanningen zouden hebben. Nou, later in de week, afgelopen week, bliezen ze dat weer af. En nu komt er een bezoek van de nieuwe Zuid-Koreaanse president Park aan China dichterbij, eind juni. En nu leggen ze de bal bij de Amerikanen. En dat dus allemaal met één doel om aan China te bewijzen... kijk, wij zijn altijd voor vrede en dialoog geweest... maar de rest wil niet. Nee. Nou, dan geven ze een signaal af. Maar dan zou het mooi zijn als er ook van kwam, uh, die gesprekken. Maar Amerika zegt alleen maar te willen praten... Ja. als Noord-Korea de kernwapens opgeeft. Zit dat daarin? Ja. Nou ja, da daar zijn in ieder geval nog geen bewijzen voor. Uh, het is dus ook wel de vraag hoor, of deze gesprekken ervan komen. Kijk, Noord-Korea zegt dus inderdaad... geen voorwaardes vooraf te willen stellen... dat Amerika tijd en plaats en onderwerpen mag bepalen. Maar Amerika heeft al gezegd alleen op het voorstel in te willen gaan... als het geloofwaardige rondes van gesprekken worden... en niet alleen maar zo'n façade wordt om te laten zien... we praten. En bovendien, Amerika heeft ook altijd gezegd... dat Noord-Korea eerst moet bewegen richting dat afbouwen van het kernprogramma. En dat laat het nog helemaal niet zien. Um, Kim Jong-un plant op dit moment wel een bezoek aan China, begin juli. Dus misschien dat in die richting nog wel meer van dit soort voorstellen komen... zodat Kim Jong-un, als die eenmaal hier in Peking is, kan zeggen... maar we hebben het geprobeerd en niemand reageert op ons. Marieke de Vries, onze correspondent over het aanbod van Noord-Korea. Het is dus inderdaad maar de vraag hoe geloofwaardig dat is. De blikken waren bij het NK Turnen in Ahoy gericht op maar één man... op Epke Zonderland... Voor het eerst sinds de Olympische Spelen turnde die weer een wedstrijd. Voor hem zelf een mooi moment om te testen hoe hij ervoor staat en voor de duizenden toeschouwers in Rotterdam een uitgelezen kans om de helden in actie te zien. Voor Epke, hè? wij komen hier voor Epke. Want u dacht na tien maanden wil ik hem wel eens in actie zien hier. Ja, Natuurlijk. Epke zonder handen, teens, haken, hier is hij. komt hij in actie. Allereerst op brug. Een hele zuivere, mooie oefening. En een hoge score, 15,5. De onbetwiste Nederlandse kampioen, Epke Zonderland. APPLAUS Daniel Krubelers, een coach. Viel het je mee? Uh, het zag er goed uit, hè? Ja. Dus, uh, dat viel me alles mee. Dat is een mooie beginsituatie om, uh, om uh, voor te gaan bereiden op de WK. Hey, Epke, zat er veel spanning op vooraf? Uh, ja, er zat nog wel wat spanning op. Dat, uh, ja, vooral de, de laatste dagen, dan merk je dat je.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 Want wat heb je die afgelopen tien maanden gedaan? Je hebt gestudeerd, je hebt heel veel dingen gedaan natuurlijk om uh, ja, je succes ook te verzilveren. Maar op turngebied? Uh, nou, in eerste instantie kreeg ik uh, nog wat ruimte om, uh, om best wel goed te trainen. Want ik, toen moest ik mijn wetenschappelijk onderzoek nog afmaken. En uh, ja, toen uh, kwamen keer die vier vluchtemanten voorbij. Dus dat was wel heel erg leuk. Maar ja, toen, op een gegeven moment toen moest ik, begon ik met mijn en Dat zijn wel hele lange dagen en ook wel zware dagen. En dan moet je s'avonds avonds uh, nog een training doen. En dat, dat merk je heel duidelijk dat eigenlijk de eerste twee weken is het nog prima. En dan, uh, ja, dan gaat de vermoeidheid er langzaam in zitten. En dan op het eind van die periode dan ja, lukt je het gewoon niet meer om je op te laden voor de, voor de trainingen Dus uh, ja, de kwaliteit van de trainingen gaat uh, erg omlaag. En dan toestel nummer twee, de rekstok. Daar laat Epke Zonderland niet zijn allerbeste kunnen zien. De triple die zit er natuurlijk niet bij. Wel twee vluchtelementen, los van elkaar. Her en der wat onzuiverheidjes, maar toch, hij is er weer. En de afloop een euforische bondscoach, Mitch Venner. Hij uh, is amazing. I mean, Ik to to get de eerste competition voor 10 maanden That Dat parallel bar score, 15,5... We hadden dat anywhere in the world. En in de end competing for 10 months is ridiculous. Maar het is crazy and it's brilliant. En Epco, hoe zie jij dit NK nou? Is het weer een, een startpunt eigenlijk? Ja. ja, dat wel. Met het WK dus in Antwerpen als het grote doel. Um, merk je dat de drive, het gevoel er weer is om echt weer te willen vlammen? Ja, ja het is soms ook wel wat frustrerend. Je moet je soms. Uh... Uh, ja, echt uh, rustig houden. Maar ja, als jij inderdaad weer uh, vermoeid bent op het training... Ja, op een gegeven moment ben je er eigenlijk wel wat klaar mee. En dan wil je gewoon weer uh, wat kwaliteit. En dan heb je zin om weer naar een toernooi toe te, toe te werken. En ik merk ook inderdaad na mijn laatste coach uh, toch wel fijn dat je nu een paar weken theorie hebt. Dus ik kan al wat beter trainen. En dan zometeen meteen kan ik helemaal ervoor voor gaan. En daar heb ik echt wel zin in. Na afloop van de oefeningen in Ahoy verschijnen er op het scherm nog wat tweets. Epke, inspiratiebron. Gouden Epke... En wat een applaus voor Epke. Geweldig. Verslaggever Edwin Cornelissen was erbij in Ahoy. Net geland uit Shanghai en zo dadelijk aan de telefoon... Hisco Hulsing, miljoenen Chinezen zagen hem dit weekend een prijs winnen... voor zijn animatiefilm Junkyard. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Hoe zit het met het dopinggebruik, de dopingcultuur binnen het Nederlandse wielrennen? En kan dopinggebruik beter worden bestreden? Daar heeft de commissie anti-doping aanpak onderzoek naar gedaan. En later vanochtend komen de resultaten. Doping en wielrennen, die twee woorden lijken de afgelopen tijd onlosmakelijk met elkaar verbonden. De Koninklijke Nederlandse wielrenunie besloot vorig jaar november om het te onderzoeken. Er komt een uh, onderzoekscommissie, uh, die gaan we instellen als uh, KNWU... Uh, in samenwerking met NEC, NSF, VWS en uh, de dopingautoriteit in Nederland... waarin wij uh, onderzoek willen gaan doen de komende maanden naar de dopingcultuur... het systeem in Nederland, hoe het functioneert, antidopingbeleid zoals dat gevoerd wordt. KNWU-voorzitter Marcel Wintels... Het is voor de renners en anderen uit de wielerwereld niet verplicht om mee te werken, maar Wintels denkt dat ze wel willen praten. We hopen en denken uh, en verwachten overigens ook dat er heel veel betrokkenen uit de wielrennerij eigenlijk ook hun verhaal eerlijk willen doen. Wat we mee hopen te bereiken is om te leren uh, uit het verleden vast te stellen of de doping aanpak, ook de antidoping aanpak zoals we die als KMU als sport in Nederland hanteren, of die uh, goed functioneert. Waar die anders kan, waar die beter moet en we vragen de commissie dus ook om met uh, aanbevelingen te komen waar het in Nederland uh, beter kan. De Wielerbond zei toen dat het wielrennen internationaal in een crisis zit. Als voorbeeld gaf de bond het opstappen van Rabobank als sponsor van het wielerteam en het toen net uitgekomen rapport over de dopingpraktijken rond Lance Armstrong. Hij bekende later inderdaad doping te hebben gebruikt en daar spijt van te hebben. And I'm sorry. Ik wil spend. I will spend. And I'm committed to spending. As long as I have to, to make de bekentenis van Armstrong deed de druk op andere renners toenemen om ook te bekennen. Bijvoorbeeld op Michael Bogert. Na onthullingen over zijn dopinggebruik hield hij de kaken stevig op elkaar. Maar hij zei wel met de commissie te willen praten. Uiteindelijk praatte hij ook met de pers en biechtte zijn dopinggebruik op. Het was zeker een, een, een, een, een serieuze drempel waar ik overheen moest. Ik, ik heb er ook vrij lang over gedaan om die keuze te maken. Dus het was zeker een drempel. En ook de, de eerste keer dat ik het uh, nam, uh, had ik grote verwachtingen. Ik ging de volgende dag fietsen en uh, ik dacht, nou, hoe ga ik het voelen? Maar niks. Verschillende betrokkenen uit de wielerwereld hebben met de commissie... onder leiding van oud-minister Winnie Zorgdragen gesproken. Zij konden dat anoniem doen. De Dopingautoriteit en de UCI doen wel onderzoek naar wie wat heeft gebruikt. En straks na half acht praat ik met Gio Lippens over wat we van de commissie antidopingaanpak kunnen verwachten. Verkeersinformatie nu bij de ANWB, John Bakker. Met uh, alles bij elkaar maar 15 kilometer file, dat valt allemaal reuze mee. Wel is er uh, opvallend veel vertraging op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht tussen Ermelo en Strand Nulde, een file van 7 kilometer. Dat is al lang. John, wat verwacht je ervan voor half negen? Ja, de laatste week was het eigenlijk heel normaal maandagsochtends. Uh, redelijk rustig. Uh, normaal is 150 kilometer. Dat gaan we vandaag niet halen, hoor. Ik denk dat het uh, ergens in de buurt van de 100 uh, blijft zitten. We houden je eraan. John Bakker bij de ANWB met de verkeersinformatie. Dan gaan we gelijk door naar Brabant. Daar is Mino Remmers en Mino struint rond, rond de Venen, Mino. In Oosterwijk, tussen Tilburg en Den Bosch. En als je het zo ziet, met de zonsopkomst erbij... hier en daar nog een konijn wat wegschiet. Prachtig, hè? Ja, het is hier fantastisch mooi. Echt genieten, elke dag. S'morgens vroeg het beste. Ja, ja maar u bent hier toch normaal op dit tijdstip niet, denk ik, hè? Jawel, ik kom hier zoals zo vroeg. Want ja? Ja, want dan is het beleven. Dan zie je nog de vogels... en dan hoor je nog geen verkeer. Je dus moet je op zondagmiddag niet zijn, want een stopdrukte. Nee, dat moet je niet doen, maar dan ben ik er ook niet. Als ik niet moet werken, dan ben ik hier niet. Nee. En dit is het werk, namelijk het werkgebied van uh, de boswachter Frans Kapteins van Natuurmonumenten. We zijn hier omdat het code rood is in het bos. Nou ja, met name bij de Vennen. Dat heeft normaal te maken met bosbrandengevaar. maar dat is, daar gaat het nu niet om. Ja, wat is wel het probleem? Nou, probleem... Zure regen. Ja, zure regen en, en, en, en zeg maar verdroging. Dat zijn twee problemen die nu gelden voor onze Brabantse vennen. En vandaar we, de provincie heeft gezegd... Nou, we geven daar een code rood aan als uh, symbool... Voor dat, het, uh, dat we iets moeten gaan doen met z'n allen. We hebben een half uurtje geleden oude fragmenten laten horen. Toen ging het ook over zure regen. Dat was 1986, dan denk ik, we zijn nu 30 jaar verder. Is dat nou nog steeds? Ja, en het is natuurlijk zo dat dat niet in één keer oplost allemaal... wat er toen aan problemen de lucht ingingen. Daarnaast is het nog steeds zo dat er ook een aantal mensen... nog steeds niet mee bezig zijn... Om dat werkelijk probeert te krijgen. Er zijn ook verhalen genoeg bekend van dat er, zeg maar, die luchtwassers... nog steeds niet effectief werken of helemaal niet aanstaan. Ja, dat hebben boeren, hè? een luchtwasser om ammoniak van de mest... binnen de stal te houden of uit te filteren. Ja, precies. En dat, ja, dat is nog steeds niet helemaal rond dat iedereen dat doet. Eh, nou ja, goed. En plus wat er al zat. Ja, dat betekent nog steeds dat de kwaliteit van die vennen nog steeds achteruit gaat. En dat gaan we zo zien, want we gaan naar een paar vennen toe. Ik was, ik was net hier achter. Er ligt er ook eentje. Zie je het daar ook al? Nou, daar zie je ook al een stuk verlanding. Het is nog, dit, dat nog dat is soort... punt dus? Ja, dat is punt. Kijk, wat, wat er gebeurt is dat die vennen steeds verder zeg maar, omsloten worden... door vegetatie en wilgen en, en gele lis en rieten. Die trekken het ven in. Ziet er prachtig uit. Ja, op zich wel, maar dat moet je naar meren kijken. Hè. Er zijn heel veel meren, die hebben deze plantensoorten nodig. En vennen hebben juist planten nodig met hele kleine blaadjes. En de, en de oevers blijven... Ze groeien dicht. Ze groeien echt compleet dicht en hou je de vieze sliplaag over en gaat het leven eruit. Ja, precies. Dan moet je dus nagaan. Dat we hebben een, Brabant, dus een groot stuk zandgrondgebied. Als je van West-Brabant naar Oost-Brabant kijkt... dan heb je alleen maar bossen zonder vennen. Nou ja, dan is niet alleen maar de natuurwaarde die verdwenen is... maar ook de, ja, de belevingswaarde voor de mensen is dan weg. Want dan loop je alleen maar in een bos. En een bos is op zich leuk. Maar als je af en toe een vent tegenkomt, dan heb je een aha-ellipnisch. Wat? De... Ja, gewoon. Dat, dat vind ik gewoon mooi om te ja. zeggen. <laughs> de, haha, ja. ja Nou, uh, uh, zijn die vennen dan ook zuur? Ja, die zijn ook zuur. Uh, en, uh, dat zou meten, dat water? Dat zou je meten, ja. Of dat kun je meten, doordat je dus, ja, met pH-metertjes. Er zijn speciale meters waar je mee kunt meten. En dan zie je dat die vennen ja, onder de vijf schieten. En normaal liter moet een vent tussen de vijf en de zes zijn. Het is zuur Dan is het zuurwater. En, en uh, in het verleden 1986 ben ik mee naar Gemer toe geweest. Daar hebben we zelfs een vent gezien met een pH 3,6. Nou, dat is absoluut abnormaal. Daar groeit niks meer in. Nee, dat een Amerikaans zonsvisje kon nog zwemmen daar. Ja, maar die amerikanen. Ja, precies, je zit overal. Mijn no-rimmers in de Brabant en is inderdaad te hopen dat hij af en toe een vent tegenkomt. Santana hoorde u met Well All Right. 350 miljoen Chinezen zagen op televisie hoe de Nederlander Hisko Hulsing een prijs won op het Shanghai Televisiefestival. Een van de grootste festivals van Azië. Met zijn animatiefilm Junkyard won hij de Magnolia Award en de categorie animatie. En zo werden de prijswinnaars, er waren er nog twee, bekendgemaakt. Ja. En we zijn heel blij dat hij op tijd is geland, want hij komt net uit het vliegtuig. Hisko Hulsing, goedemorgen. Goedemorgen. En gefeliciteerd. Dankjewel, je dank je. En hoe wist u nou dat u het podium op moest? Ja, ik had een meisje naast me zitten. En die, uh, die zei heel. Ja, Chinezen zijn vaak een beetje verlegen. En die zei heel zachtjes tegen me dat er over mijn film ging. En dat ik naar voren moest komen. Nou. En uh, ja, voor 350 miljoen Chinezen. Ja, dat was mooi nieuws natuurlijk. Ja, geweldig. En, en wat gebeurde er toen? Nou ja, ik uh, moest het podium op en dan werd mijn uh, prijs uh, uitgereikt en uh, ja, er werd heel veel in het Chinees gepraat wat ik niet kon verstaan. Maar het was wel heel uh, vreemd allemaal. Het vreemdste was dat mijn, mijn film is een heel vrij duistere uh, animatiefilm, echt niet voor kinderen. En ik merkte dat, uh, ja, dat ze daar toch wel gechoqueerd over waren, waren, dus ik was heel verbaasd dat ze mijn film uh, die prijs gaven. Ja, het, ik, ja, ik heb de trailer gezien. Het is een beetje, ja. het is een beetje uh, Japans. Uh. Animated, ja, he? anime, manga. Ja, het dus is wel iets geavanceerder, denk ik, dan Japans, meestal Japanse animatie. Dus uh, ik heb in alle achtergronden met olieverf Het is dus iets uh, realistischer en uh, esthetischer, zeg maar. Ja. Dus dat maakt het extra absurd, omdat die, die hele show, dat was een, echt een uh, ja, vrij smakeloze televisieshow, heel groots allemaal. Dat mij filmde, uh, die prijs won, is heel veel. Mm, ja. ho hoe belangrijk is die prijs dan toch? Nou ja, ik denk dat het, kijk, ik, ik, ik hoorde, uh, ik kon zelf niet op Facebook, dat is verboden in uh, China, maar een vriendin stuurde me een mailtje dat iemand, iemand uit Korea ook had, uh, mij op tv had gezien in Korea. Dus het is wel echt iets wat in heel Azië uh, vertoond wordt. Ja. En... en ja, ik ga ervan uit dat het wel weer, uh, dat ik weer teruggevraagd ga worden voor allerlei dingen. Ja, en dat is natuurlijk belangrijk voor u, want dat is een enorme markt. Ja, dat lijkt me Ik weet niet in hoeverre kijk mijn, mijn film of die daar... Uitgezonden gaat worden. Ik weet niet of dat lukt. Maar voor bijvoorbeeld uh, uh, de financiering van een uh, lange film. is de gigantische uh, ja, mogelijkheid waarschijnlijk. Ja, goeie ja. opsteken. Kunt u het nog uitleggen. waar gaat Junk Yard over? Uh, het gaat over twee. Uh, het gaat over een man die beroofd wordt in de metro. en dat neergestoken wordt door een junk. En dan ziet hij eigenlijk zijn leven aan zijn ogen voorbij flitsen. en zijn uh, uh, vriendschap met een jongetje die al heel snel verkeerde pad opgaat. En uh, ja, ik ga de rest niet verklappen. Nee, dan moet iedereen zelf gaan kijken. Uh, dat kan onder meer uh, via internet in ieder geval. De trailer is daar te vinden. De film heeft trouwens meerdere prijzen al opgeleverd. Wat is het ja. volgende project? Um, nou ja, ik werk nu aan een uh, lange animatiefilm... Uh, van een Amerikaanse regisseur Tony Palotta... en een Nederlandse regisseur, Finn Bolting. Daar, daar ben ik niet de regisseur van. Ik schilder alleen de achtergronden. Daarna wil ik een uh, lange science -fiction film gaan maken. En dan ga ik niet meer de science fiction film. Als het lukt, met financiering en alles. Ja. Maar ik denk dat het wel gaat lukken. Ja, ja, dit komt nu in ieder geval een stapje dichterbij. Hisco Hulsen, ja. hartelijk dank voor het even Dag snel joh. aan de telefoon komen. En nogmaals ja, gefeliciteerd. Okay. Dag. bedankt. Het NOS Radio en journaal Media Overzicht. Met Joan Veldkamp. Ga je gang. Goed nieuws van het kankercentrum Anthony van, Leo, van Leeuwenhoek in het AD: 90% van alle kankergevallen zou over 20 jaar niet dodelijk meer zijn. Volgens de voorzitter van de Raad van Bestuur staan we aan de vooravond van een revolutie. Door meer kennis over behandelingen en over technologische ontwikkelingen kunnen meer mensen kanker overleven. Nu krijgen kankerpatiënten vaak standaardbehandelingen. In de toekomst kunnen bij elke patiënt de DNA-afwijkingen in kaart worden gebracht. Waardoor precies te bepalen is welke medicijnen iemand nodig heeft. NRC Handelsblad komt pas vanmiddag op papier uit, maar op de website staat wel al nieuws. Volgens bronnen van de krant heeft Nederland zeker een jaar lang geprobeerd het vastgelopen vredesoverleg tussen Israël en de Palestijnen op gang te brengen. Afgelopen winter zijn een Israëlische en een Palestijnse onderhandelaar in Nederland geweest voor gesprekken. De geheime operatie kreeg in Nederland de codenaam blauw-groen, verwijzing naar de vlaggen van beide partijen. VVD-kamerlid Hang ten Broeke zou als gezant een hoofdrol hebben gespeeld. En toenmalig minister Oezri Rosenthal van de VVD was ook nauw betrokken. Minister Plasterk wil paal en perk stellen aan ag agressie en geweld op het werk en in het openbaar bestuur. Is er een agressieve klant, dan moet het loket dicht en de politie komen. Zo moet een buschauffeur meteen zijn bus stilzetten en de politie bellen als hij wordt bedreigd. Dus de, bewindman in, de bewindsman in trouw. En er is weer nieuws over de Vira in de Telegraaf vanochtend. Lloyds Register speelde volgens de krant een dubieuze rol. Het bedrijf kreeg miljoenen euro's van de NS en de Belgische maatschappij om de bouw te begeleiden. Maar tegelijkertijd kreeg Lloyds van de Vira bouwen, Ansaldo Breda, de opdracht om de Vira te keuren. En dat is op zijn minst gezegd. Merkwaardig. Doet u ook mee aan de tiendaagse? Ik wel hoor, want tijdens de bandentiendaagse van QuickFit krijg ik nu heel veel korting op heel veel banden. Zelfs op topmerken. Tien dagen lang barstens vol bandenvoordeel. Dat mag je echt niet missen. Het is weer bandentiendaagse bij QuickFit. Met elke dag heel veel voordeel. Kijk snel op quickfit.nl KPN introduceert KPN 1. De 1 een van eenvoud. Van vaste en mobiele telefonie en internet in één oplossing die meegroeit of krimpt met uw bedrijf.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 net die speciale extra's. En dat voor een bijzonder interessante prijs. Stel nu uw ideale business edition samen op Audi.nl. Audi, voorsprong door techniek. Groen Dichterbij is een actie van IVN, Oranje Fonds, Buurtlink.nl, SME Advies en wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij. Stel uw Audi A4, A5, A6 of Q3 Business Edition samen op Audi.nl.